Was hij als De leukste stierenvechter van de Spanja. <laughs> was hij als De onverschrokken held van de arena. Andere stierenvechten stellen niet meer mee. Want kom was hij binnen, roept er iedereen. Alleen! Was hij als Bij elke stier heeft hij een strijkje voor. Ja, wat was die veel? die bang van zo'n grote stier. Adriaan, stel je voor een arena vol publiek. je de Doria door komt binnen en dan gebeurt het. De dubbel stieren die gaat dan open. En moedig blijf ik in het midden staan. De stier die komt er snuivend aan gelopen. En kijkt me met zijn stieren ogen aan. Geeft hem een grip en het beest heeft het begrepen. Want klon Basie geeft dat lieve dier geen prik. Ook al heeft de stier hem eventjes geknepen Even laten spelen met de lesje dik Allee, allee, allee, allee Bassi als door, ja, door, De leukste stierenvechter van Spanja. als Bassi door, ja, door, De onverschrokken held van de arena Andere stierenvechters stellen niet meer mee wat kom binnen roept er iedereen? Allee! Bassi Astoria door. Bij elke stier heeft zij een streepje voor. Kom op, daar gaan we het dientje. Astoria door. Ja, we hebben weer de leukste stierenvechter van het Spanjaard. Haha, onderkant uit. Basie Astoria door. Kom op, kom op, kom op, wat je Onverschrokken held van de arena. We stellen niet meer mee Nou, kom dan, ik ben op ineens kom Bassie binnen roepen iedereen